Drie uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de bomaanslag in Boston zijn zeker drie mensen omgekomen. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. Er zijn meer dan honderd gewonden. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Bij de finish van de marathon van Boston ontploften kort na elkaar twee bommen. Daarna werden nog twee bommen gevonden zijn veiligheidsfunctionaris. Die zijn onschadelijk gemaakt. Aan de marathon deden ook 73 Nederlanders mee. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft geen meldingen gekregen... van Nederlandse slachtoffers. De Nederlandse regering heeft met afschuw kennis genomen... van de bomaanslagen, zei minister Timmermans. We leven mee met de slachtoffers en nabestaanden. President Obama heeft in een toespraak gezegd... dat nog onduidelijk is wie voor de explosies verantwoordelijk is. Hij beloofde dat de daders gevonden zullen worden... en dat ze zich moeten verantwoorden voor de rechter...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 Volgens de verliezende presidentskandidaat waren er veel onrechtmatigheden bij het stemmen. Capriles vroeg hertelling. De VS vond het verschil te klein en drong ook aan op hertelling. Maar de kiescommissie legde de verzoeken naast zich neer. In Rotterdam is een vrouw van 80 beroofd door twee jongens van 14 en 15. Ze werd van achteren aangevallen en toen ze viel raakte ze gewond. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. De jongens, beide uit Rotterdam, zijn kort na de overval opgepakt in het Kralingse bos.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 Aandacht voor de lente in dit uur. Want uh, heb je het al gezien om je heen? Het wordt natuurlijk eindelijk wat warmer buiten. Maar dit is die ene week in het jaar dat het allemaal losbarst. Dat het echt elke dag groener wordt. Van, van zeg maar morgen, ogenmorgen van dat mooie groene waas in de bomen. En ik denk dat het over een week al, al heel anders eruit ziet buiten. Ik zou zeggen geniet ervan. Want die week die komt maar één keer per jaar langs. Ik vind het persoonlijk de mooiste week van het jaar. Maar goed... De lente betekent ook dat de nachten korter worden en de dagen langer. Meer daglicht dus. En voor de meeste van ons is daglicht gezond. Dus hoera. Maar u als nacht nachtmens zit misschien wel helemaal niet te wachten op die kortere nachten. Kan ik me voorstellen, want het domein van de nacht... met haar aangename rust wordt zo aanzienlijk kleiner. Zo kan we er natuurlijk ook naar kijken. En wat nu als je om een of andere reden niet naar buiten kunt? Hoe kom je dan aan je portie dagelijkse licht? Dagelijkse portie licht bij ons in de studio is Twan Schoutens. Hij is directeur van de uh, stichting Onderzoek Licht en Gezondheid... en kan veel vertellen over de invloed van licht en donker op onze uh, gezondheid. Twan, kom erbij. Uh, word jij zelf eigenlijk vrolijk van deze langere dagen? Uh, ja, ik word uh, behoorlijk vrolijk van deze lange dagen. Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk dol op uh, licht. Ik ben ook een uh, dagdier... Net als alle andere mensen hier in de studio ja. zijn in feite allemaal dagdieren. Zo zijn we geschapen, toch? Ja, in fe ja, ja, feite wel. <laughs> ja. Zeggen we dan maar bij de EO, toch? Ja, we zullen de evolutie leeren, maar even dan laten we wat die is. Nou, daar mag je best mee komen hoor. <laughs> Ik heb er geen problemen mee. Maar goed, uh, nee, wij, wij mensen zijn inderdaad gewoon dagdieren. Wij zijn uh, uh, zo uh, ontwikkeld dan, dat wordt we aan het gebruiken... Ja. dat we overdag actief kunnen zijn, uh, s'nachts uh, slapen. En die slaap die is heel goed voor... Uh, Herstel van allerlei lichaamsprocessen. Ja. En overdag gebruiken wij licht om... Ja, om energie te, uh, energie te kunnen zijn en om te kunnen functioneren. Ja, en voor wie gebrek heeft aan licht, heb jij hier een prachtig apparaat meegenomen. Gaan we zo uittesten? Lichttherapie, lamp, hoe, hoe noem je dat? zoiets Zo, zo noemen we dat? Ja. Ja. ja, nou, in één keer goed. Dat uh, gaan we zo meteen uittesten. Ik ben heel benieuwd of ik daar meer energie van krijg, zo midden in de nacht. Kan ik best gebruiken, uh, kan ik je vertellen. Straks meer daarover. En verder in dit uur live muziek van Isabella en mee. Die uh, staan hier nog uh, klaar om nog wat te soundchecken. Dat uh, gaat zo meteen komen. Maar uh, we beginnen met de. The Beatles, Here Comes the Sun. Eindelijk zou ik zeggen, hier komt de zon weer. De Beatles waren dat. Maar nu even niet hoor, die zon. We zijn nu midden in het domein van de maan en van de sterren. Het domein van de nacht. Heeft u hem al gezien vannacht, die, die maan? Heb jij hem gezien, Toan? Zo'n zo mooie liggende sikkel? Is het vannacht? Uh, nee, het was, het was eigenlijk best wel, uh, wel mistig. Ja, dat is ja. een de mist hier en daar inderdaad. Ja, dat uh, dat heb, heb jij dan weer ja, ik heb die zon nog niet gezien. Ja. Nee, sorry, de maan. Het, het kan ook zijn dat hij al onder was. Hoor. Want toen ik hier naartoe kwam, stond hij al vrij laag. Dus, of, of, of je, je had hem in de rug. Waar kom je vandaan? Ik, uh, ik kom uit Tilburg. Uh, nou, heb nou, je nou. in de rug waarschijnlijk, oh. ja. Nou, ja, zou kunnen. Goed, uh, de maan, die schijnt nu nog. Maar straks uh, om 6 uur 39 precies krijgen we weer de zon. Ik, uh, ik zie er nu al naar uit. Um, <laughs> Langere dagen, kortere nachten, daar praten we over vannacht. En u als uh, luisteraar kunt meepraten, 0800-1121. Als u, als u ook wil meepraten over hoe blij u bijvoorbeeld wordt van die langere dagen. En, uh, uh, uh, ja, of, of hoe u dat eigenlijk beleeft als, uh, als nachtmens. Want u bent tenslotte uh, vannacht wakker en uh, velen van u uh, regelmatig. En uh, dat geldt voor mijzelf niet. Ik doe, doe, ik doe dit één keer in de drie weken. Ik ben, uh, net als Twan uh, zei, echt een, een dagmens eigenlijk, normaal gesproken. Maar dat geldt voor u misschien wel niet. En dan kan het misschien ook wel heel anders voelen... dat die nacht zoveel korter was. Die heerlijke, rustige, donkere, stille nacht waar je zo van kan genieten. Nou, dat kan natuurlijk ook. Daar kun je ook over praten. Maar we gaan beginnen met uh, het licht, licht en gezondheid. Daar weet Twan Schouters namelijk alles van... als directeur van de Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid. Twan. Ja, Um, voor mijn gevoel komen we uit een hele lange, koude, donkere winter. Ja, het, uh, het is inderdaad zo dat uh, de winter dit jaar uh, opmerkelijk uh, nare was. Het was uh, redelijk koud en redelijk uh, droog. Maar ook uh, uh, redelijk donker. Er is heel veel ja. bewolking geweest. En uh, het duurt maar en het duurt maar. En afgelopen weekend hebben we eigenlijk voor het eerst pas een uh, echt een mooie, een mooi weekend gehad. Ja. En je ziet dan in feite... Dat mensen daarvan uh, van, van opknappen. Dat mensen uh, daardoor uh, een stuk vrolijker worden en een stuk meer energie hebben. En ook veel meer zin hebben om, uh, om dingen te gaan doen. Ja. En, uh, en, ja. en, en hoe zie je dat? Hoe merk je dat? Nou, kijk, er zijn eigenlijk twee, uh, twee zaken die dan een rol spelen. Enerzijds, enerzijds is dat de, de biologie van mensen die daarop reageert. Maar dat gaat niet zo snel. Wat een stuk sneller gaat, is inderdaad uh, de psychologische fe het psychologische fenomeen rond, uh, rond licht. En, en, en gezondheid, dat mensen uh, snel reageren... op, uh, op veranderingen van, de, van het weer en van het licht buiten... en daardoor een betere stemming krijgen, bijvoorbeeld. Ja, om, om een ja. voorbeeld te noemen. Waar, waar ik echt reinig van kan worden midden in de winter... is het idee dat je opstaat en het is donker. En je gaat naar je werk en het is donker. En je bent al even aan het werken en je ziet het buiten langzaam licht worden. En dan, nou ja, dan krijg je allemaal verder weinig van mee. En de, tegen de tijd dat je weer naar huis mag, is het alweer donker. Ja. Ja, kijk, nogmaals, mensen zijn dagdieren... en wij zijn eigenlijk uh, uh, aangepast aan het leven buiten. Ja. Uh, en sinds een paar honderd jaar sluiten we onszelf op in, uh, in gebouwen. Met bij... TL-lampen en zo. Ja, en waar het in feite 20 tot 50 keer donkerder is dan, uh, dan, dan buiten. Zoveel donkerder wel? Ja, ja. ja. Het, ja. Is, uh, het gemiddelde lichtniveau in een gebouw is uh, minder dan 500 lux. En op een uh, zonnige dag uh, buiten is het wel eens tussen de 80 en de 100.000 lux. Zo, dat scheelt nogal. Dat scheelt, ja. uh, dat scheelt echt een, een heel erg factor, inderdaad. Ja. Oh, heel dan denk factor. je dat je wel in het licht uh, leeft, maar het zijn dan Duitsers eigenlijk uh, hele bescheiden lampjes vergeleken bij de zon, die je net genoeg licht geven om te kunnen uh, werken en lezen enzovoort. Maar ja. biologisch gezien hebben we meer nodig? We hebben zeer aanzienlijk veel meer licht nodig dan, uh, dan inderdaad uh, in, een, in een gebouw. Uh, eigenlijk kun je, kun je stellen van dat een gemiddeld kantoor in Nederland of een gemiddelde werkplek in Nederland qua licht meer op een grot lijkt. Dan op een uh, werkplek. Hmm. En, en je biologie heeft uh, in feite veel meer licht nodig om uh, goed te kunnen functioneren. Maakt het dan nog uit of je het populaire plekje bij het raam hebt of een paar bureaus verder? Dat maakt heel veel uit, want bij het raam is het al snel weer 6 tot 10.000 lux. Kijk eens aan. Ja, en dat is tien keer zoveel als uh, een, een andere gedeelte van de ruimte. Ik zit gelukkig bij het raam, overdag. Hier in de studio natuurlijk geen raam in de buurt. Ja, het raam naar de, de, de techniek toe, maar uh, de buitenwereld is hier uh, ver te zoeken. Maar goed, daar hebben we vannacht ook niks aan, qua licht. We hebben wel hier een, een mooi apparaat van jou. De lichttherapielamp. Ja. Die, het... uh, die, die, die kan helpen, die kan uitkomst bieden... als je in zo'n grot zit te werken. Ja, uh, nou goed. Kijk, die lichttherapie die is een kleine 25 jaar geleden... Uh, hebben we die geïntroduceerd in Nederland. En uh, die lichttherapie die is uh, eigenlijk bedoeld voor mensen... die echt een winterdepressie hebben. En een winterdepressie is een, is een fenomeen, is een, is een feite een ziekte... waarbij mensen... Uh, dermate uh, uh, problemen krijgen met hun stemming dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat, echt, dat je het echt depressie noemt. Ja. En dat gaat dan vaak ook gepaard met, uh, met veel meer slaap en veel meer eten en met prikkelbaarheid. En uh, in Nederland heb je een kleine, nou zeg het, uh, kleine 450.000 mensen die daar dus in meer of mindere mate last van hebben. En die kunnen inderdaad lichttherapie gebruiken om, uh, om dat soort klachten fors terug te dringen. Ja, en dat helpt ook goed. Ja, dat helpt heel erg goed. Het wordt ook vergoed. De, de behandeling in een ziekenhuis met lichttherapie die wordt ook vergoed. Uh, nou, dat, dat, dat is echt iets wat je in een ziekenhuis moet laten doen. Dat kan je niet thuis. Maar doen. Je, moet altijd, je moet altijd voor, voor, een, voor diagnostiek moet je naar, naar een huisarts gaan. Om te, om te kijken van, uh, wat, of het daadwerkelijk ook wel een winterdepressie is. En uh, die kan je dan doorverwijzen naar een, naar een polykliniek. En daar krijg je een, een, een lichttherapiebehandeling. Uh, en meestal is die effectief. En dan kun je zelf uh, kijken of je later uh, uh, zelf zo'n apparaat aanschaft. Al dat niet in, uh, in overleg met je, met je arts. Nee. En daarnaast heb je nog een mildere variant. Die noemen ze winterbloes. Dat is een bij de, bijna hetzelfde als winterdepressie, maar dan minder ernstig. Mensen zijn wel moe en, uh, en prikkelbaar, maar niet depressief. En mm. ook die kunnen gewoon lichttherapie gebruiken. Oké, okay, kunnen, maar, maar kunnen ze ook zo'n lamp mee naar huis krijgen... en daar dan zelf uh, elke dag, wat is het, een kwartiertje, een half uurtje achter zitten? En meestal is het een half uur per dag. En dan gedurende, en een kuur is meestal vijf tot tien dagen. En dan ja. blijf je meestal uh, wekenlang, dan niet maandenlang klachtenvrij. En als het dan terugkomt, uh, kun je het gewoon herhalen. Want ik hoorde ook dat de, de, de, de, bij de zonnebankcentra de rijen ook uh, lang waren de afgelopen maanden. Ja, ja. Maar dat dan... helpt dat ook? Uh, voor een winterdepressie helpt dat niet. Want uh, lichttherapie gaat namelijk niet via de huid, maar via het oog. Daarom zijn dat soort apparaten ook... Uh, moet ze aan hoge uh, eisen voldoen. je moet je ogen openhouden. Je dat je op... doe je juist niet op zo'n zonnehemel. Nee, nee. Een lichttherapieapparaat heeft toch geen UV in het licht. Uh, UV is natuurlijk uh, heel schadelijk voor, uh, voor de huid. Maar okay. feitelijk nog veel schadelijker voor het netvlies. Hetzelfde uh, wanneer je een krant in de zon legt. Dan wordt die bruin. en hè, Dat is een scheikundige reactie. Een fotochemische reactie. Wordt nooit meer wit, die krant. Als je dat met, met lichttherapie, met UV doet in je ogen... dan gebeurt er met je netvlies hetzelfde. Dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus die apparaten moeten heel veilig zijn. En dan voldoen aan een aantal uh, hoge ja. eisen. Dus dat licht moet echt via je ogen binnenvallen? Dan heb je er wat aan? Ja, het licht valt ja. dan uh, via het netvlies in het oog. Uh, komt het in feite je, je, je hoofd binnen. Uh, dan gaat het naar een, een klein groepje cellen in de hersenen. dat noemen ze de Bilos klok ik zal de Latijnse naam daarvan maar uh, laten wat hij is met 26 letter <lacht> Ik ben, nou, Ja, Nou maak je me toch wel heel nieuwsgierig. Wat is de Nucleus Cypragiasmaticus, oftewel oh. SCN. En dat is een biologische klok, een klein groepje cellen en hersenen van een kwart kubieke millimeter. Ja. En dan worden alle ritmes in je lichamen, die worden daar eens een beetje geregeld. En uh, bij winterdepressie denkt men dat, dat, dat, die, uh, rit, dat het een ritme verstoord is. Oké, okay. en dat wordt dan door dat licht via die ogen weer binnen te laten vallen. komt dat weer op gang? Ja, het licht zorgt ervoor dat je je uh, weer herstelt. Want vaak is dat onregeld bij je uh, winterdepressie. Maar het zorgt ook voor dat je meer energie hebt, omdat het licht um, zorgt voor de aanmaak van het hormoon cortisol. En cortisol heb je in de ochtend nodig om. Uh, cortisol maakt in feite. Uh, Energievrij uit glucose die je hebt opgeslagen in je lever en in je spieren. Ja. En die zorgt ervoor, die cortisol zorgt ervoor dat je in feite over energie kunt beschikken. Oké, okay. dan nou staat hij hier in de hoek opgesteld, de lichttherapielamp. Um, um, gaan we hem aanzetten zo? Uh, dan moet ik eerst eventjes wat, uh, wat 220 vinden hier ergens. Oh, oké, okay. <laughs> dat gaan we zo meteen regelen. Maar uh, maakt het uit of hij daar in de hoek staat of moet, moet ik hem echt vlak voor mijn gezicht hebben? Hij moet vlak voor je gezicht zijn. Uh, ah, oké, okay. ja. anders werkt het niet. Hè? Uh, nee, dan heb je er eerder last van als uh, plezier. Oké, okay. en is het nou slim om dat nou midden in de nacht te doen? Want eigenlijk moet ik nu slapen natuurlijk. Ja, ik moet nu wakker zijn. Maar, maar mijn bioritme is die natuurlijk nu zelf danig. Uh, ja. Helpt het dan? Is het zinvol? Uh, het is zinvol als je daar een, een, een structuur in aanlegt, een programma in de... In de meeneemt. Okay. Nu gewoon even één nachtje dat ding aanzetten helpt mij niet aan meer energie voor deze nacht. Uh, jawel, je alertheid die is dan uh, wel een stukje groter als je okay. dat niet gebruikt. Alleen uh, het, het, het, het verschuiven van je slaapwaakritme zal uh, nauwelijks plaatsvinden dan. Oké, okay. uh, dat is op zich ook wel heel goed want uh, <laughs> ik wil de uh, komende nacht gewoon weer kunnen slapen. Um... Ik ga zo met je verder, Twan, over licht. We gaan uh, 220 zoeken om te kijken of we, of, we, of we hem aan kunnen krijgen hier. Dat moet wel, uh, wel lukken. Dat is gewoon een kwestie van, uh, van een stukje verlenging. Maar we gaan, uh, we gaan eerst even naar muziek, naar live muziek. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst even naar een beller. Daarna gaan we naar Isabel. Want uh, uh, er zijn al een paar bellers die ook staan te trappelen... om mee te kunnen praten over licht en donker. Dus dat gaan we eerst doen. nacht, zegt u het maar. Oh, daar komen er twee tegelijk. Uh, Aad, even wachten op je beurt. Ik ga ja, eerst ik wacht, aan... Dames eerst. <Carrot dentro> dat vind ik netjes. Ja. Ik spreek mijn Neeltje in Rotterdam. Neeltje, zeg het eens. Neeltje. Ja. Ik heb een syndroom van Sjögren. En dat bovendien... Ik heb een enorme uh, moeite... Of last of pijn van licht juist. Ik zit oh. thuis... ...constant met de luxoflex naar beneden... ...omdat ik het licht niet verdraag en zegen geen zon. Een zonnebril helpt niet. Okay. Okay. En daar kan ik verschrikkelijk last van hebben. Dus dat is juist het tegenovergestelde. Dus, dus, dus jij bent, zoals ik straks natuurlijk al vroeg... Hoe kan dat dan? ...dan ben jij dus juist een nachtdier, of een nacht, mens. Dier. Man, mens. Uh, nou nee, ik ben juist ja nee een ochtendmens van Ochtend. huis uit. Oké. Okay. Maar, maar je, je heb... brengt veel tijd in de nacht door, kan ik me dan voorstellen... Nou, ik kan dus nu niet slapen omdat dat weer begint op te komen. Uh, want oh. ik heb dus het syndroom van Sjöckum, dat is dus reumatisch, is me verteld, het ziekenhuis. Le maar ze kunnen dus aan die lichtfobie niks doen. Maar, maar leg, maar leg me dus nog eens lichter, uit wat dat met je doet. Lichtfobie, uh, je vindt dus ja, licht niet prettig, dat is dus fysiek? Ja, lichtverdraag, dat noemen ja. ze dan een lichtfobie. Ja. Wat, wat krijg je ervan? Nou, uh, pijn in de ogen. Ja, pijn. Ja, ja. En hoofdpijn. Maar het komt er dus op neer dat jij het helemaal niet zo prettig vindt dan... dat nu de dagen langer worden en de nachten nee, korter. Want ik lig juist daarom lig ik s'avonds al... nou, ik he, hou het uit tot een uur of tien. Ja. Maar dan wil ik graag in het donker liggen. Ja. Met het woord dat ik veel te weinig slaap. Want ja, dan ben ik om uh, kwart over tien al in slaap... en dan ben ik s'nachts om, weet ik hoe laat, vier uur wakker. En dan red ik het niet meer. Dan lig ik wel in het donker, maar uh, straks als het vroeg licht is... vind ik dat beslist niet leuk. Ik leg het even voor aan Twant. Wat heb je er wel eens van gehoord? Uh, ik heb er vaak ooit van gehoord. Maar er zijn natuurlijk wel uh, um, uh, ziekten bekend van het oog... die inderdaad een verhoogde gevoeligheid geven van het uh, netvlies in het oog. Ja. En die uh, kunnen leiden tot, tot, tot, inderdaad tot klachten... Ja, maar en heb je daar ook, ik bedoel, het zal zo'n lamp dan niet voor helpen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Uh, die mensen die, uh, die uh, hebben er baat bij om dat zo weinig mogelijk licht op te vangen. Nee. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, wat ze noemen lichtdermatose. Dat zijn uh, ziekten van de huid, waarbij de huid uh, extreem gevoelig is voor UV in het licht. Ja. En maar dat zit hier dan weer niet in, dus dat scheelt? Nee. Dus, uh, nou, ik kan ook beslist niet in de zon... Nee. Want na tien minuten heb, ben ik al verbrand. Ja, precies. Maar dat is de UV. Maar u, u kunt ook niet gewoon tegen um, uh, TL-licht, bijvoorbeeld? Oh, nee, alsjeblieft niet. Nee, nee. Dat doet allemaal pijn aan de ogen. Ja. Dat doet allemaal zeer aan mijn ogen. En dan zit ik met mijn hand boven mijn ogen. Nou ja, televisie kijken is ook zo'n ramp. Ja. Oi. Ja. Je, maar, ben, je bent daar ontzettend je beperkt de, dan. Ik heb uh... verhaal over. Wat zeg je? Weet u daar niks van te zeggen? Nee. Dat ze, Ja, goed, het is reumatisch, is mij verteld, in het ziekenhuis. Ja. Maar ze kunnen er weten, ja, toch verder niks mee te doen. En dat nee. vind ik, voor mij is dat afschuwelijk. Ja, ik, ik, ik probeer me voor te stellen hoe, wat je dan allemaal niet kunt. Het dat, dat, dat lijkt me verschrikkelijk, ja. Want als ik op visite ga ergens, dan, uh, en de mensen weten het niet... dan zeg ik, wil je alsjeblieft de lamp een beetje dimmen? De gordijnen dicht? Uh, gordijnen dicht. En ja. Uh, ah, nou ja, goed. Zulke dingen, allemaal. Ja, ja, heftig. Ik ben al hoogbejaard, maar uh, ik, ik heb dat nu vanaf 1990. Hmm. Dus kun je nagaan hoe lang ik er al mee top. Ja, nou, Neeltje. Ik, ik, ik wil je bedanken voor, uh, voor het bellen. En uh, ja, deze kant. Ik, ik had al gedacht, er zullen vast mensen zijn die, die, ook, die dat heel anders beleven. Die, maar ik, ik had het niet dat zo heftig gewacht. Weet je wat? Over. Misschien is er wel een beller die daar meer van weet. En die, uh, ja, ik kan me die voorzitter, ze meer weten dan in het ziekenhuis. Maar die, die nou voor goede tips voor je heeft. Ik zal er niet op al blijven luisteren. Goed zo. Nou, heeft u tips voor Neeltje? Bel 0800-1121. Neeltje, bedankt en een goede nacht. Dan gaan we nog heel even kort naar Aad. Aad, Zonneveld. Ja, ik Ja, ik heb gezegd dat je mocht bellen, dus dan mag je erin komen ook. Zo is het, dankjewel. Zo is het. Ik heb een vraag. Ik heb ook educatie gehad. Ja. En wat ik geleerd heb, onder andere, dat je dus nooit bruin wordt achter glas. Je wordt nooit Omdat bruin achter glas, ja. Omdat er UV, UV stralen euh, tegenhoudt. Is het zo, Antoine? Dat is bij sommige vormen van glas wel en andere vormen niet. Er, zijn ook glas, uh, er is ook glas wat UV wel doorlaat, maar uh, er is dat altijd... Nou, dat is niet zo nu wel, maar, maar um, het meeste glas houdt enigszins UV tegen. Maar als je lang genoeg achter gewoon glas zit, dan uh, zul je toch enigszins verkleuren. Nou, dat heb ik in de roze geleerd. Maar nou mijn vraag. Ja? Uh, vroeger, vlak na de oorlog, dan ja. uh, gingen de blijkneusjes die moesten naar de gezondheidskolonie. Ja. En uh, die keren moesten uh, met een groep andere kinderen, hier bijvoorbeeld ja? naar de hoogtezon in een ziekenhuis. ja. En dat, dat stonden dus, nou pakt weg, vier of meer van die grote lampen of standaard. Ja. En dan moest je rondjes lopen je onderbroek. Wat was nou de functie daarvan van die hoog, hoogtezon? Want ik weet wel donders goed dat uh, het licht van de zon, dat heb hele andere uh, stralen en uh, uh, uh, uh, uh, samenstelling ja. dan heeft. Ja, ja. Nou, maar, uh, Twan, uh, uh, ja, dat, dat is een heel bekend uh, verhaal wat, uh, wat meneer nu vertelt. Oh, dankie. Uh, ja. Want uh, de, de bleekneusjes in de, in de crisisjaren en net na de oorlog... die uh, werden inderdaad behandeld met, uh, met zonlicht en met, uh, met een soort lichttherapie... Uh, waar UVA en UVB in zitten. Uh, UV-licht uh, UV maakt uh, vitamine D aan in de huid. En die uh, vitamine D heb je nodig voor de aanmaak van botweefsel. Van, van, voor het beenderstelsel, voor je voor voor stevigheid van je skelet... En als uh, kinderen in de crisisjaren die waren slecht uh, gevoed, dus die hadden een, uh, een vitamine D gebrek. En met behulp van licht werd dat dan uh, inderdaad, uh, aange aangepast. Hmm. En het grappige is, van we zitten hier in, in Hilversum, uh, hier heb je in Hilversum heb je, had je vroeger een, uh, een groot sanatorium zonder straal. Het gebouw staat nog steeds. En daar werd die therapie onder andere gegeven. Oké. Okay. Nou uh, ja, maar ik, ik, ik vraag me af nou waarom moet je dan onder? Speciaal onder die lampen. Dan had je ook kunnen zeggen, nou, ga lekker de water natuurlijk in of wat dan ook. Ja, misschien... Met roepen mee dat je vroeger ook door de orde had. En misschien was er uh, weinig, weinig zon in de winter of zo. Sorry? Ja, waarschijnlijk was er te weinig zon in de winter. En de zomer zullen ze die therapie niet gehad hebben, denk ik. Hmm. Dat, is het nou, dat kan is. Ik niet in de zon geleden. Ja. Goed, Aad, is je, is je vraag beantwoord? Bedankt voor het antwoord. Goed zo. Hey, Aad, goeienacht weer. Bye bye. Oké, okay, bedankt voor bellen. Hoi, goeienacht. Goed. We gaan naar Isabella mee. Want die staat met haar band werkelijk te trappelen, te stemmen. Ja, je, je hoort ze waarschijnlijk al de hele tijd uh, de, de snaren uh, helemaal uh, goed zetten van de gitaren en de banjo, banjo toch? Madeline? Ja, banjo. banjo. Ah, toch, ik had toch denken goed. Um, even eerst maar eens even uh, beginnen met jou, Isabel. Uh, wie, wie ben jij? Wie zijn jullie? Kun je je band even voorstellen? Ik ben uh, Isabella Amé. ik ben de singer-songwriter en dit is mijn band. Ik heb hiernaast me rol verbaand op banjo. Een echte bluegrass banjo, daarbij zeg, want je hebt ook nep-banjo's, maar dit is een echte banjo. Met, met klankkasten zo, zo wel? Ja, ja. ja. En uh, naast mij ook op gitaar staat Brandkamp. Ja. en uh, op de drums en op de grond, <laughs> want we hebben expres geen beestrum meer gebruikt, omdat het anders hier door de hele ruimte. Trillen gaat we hier trillen. de ruimte uit? Ja. Uh, is uh, Sebastian Brouwer. Is mijn En normaal gesproken heb je nog een veel groter gezelschap, geloof ik, hè, waarmee ja. je optreedt. Ja. Ook nog een accordeonist okay. die erbij zit en een backing vocalist ja. oh. en een bassist. Kijk eens aan. Ja. En daarmee uh, um, uh, speel je op allerlei uh, podia. En binnenkort ja. uh, zelfs in het voorprogramma van Guus Meeuwers, geloof ik? Nee, ja, dat, dat heb je al dat gedaan? Heb, heb ik gedaan, ja. Maar het stond aan. in de krant dat ik weer dat ging doen, maar dat klopte niet. Oh, oké. Okay. <lacht> nou, dat, dus dat heb je al gedaan. Ja. En, en, maar je gaat op Open Brabant Air. Ja, Brabant Open Air, dat, ja. Dat, dat, uh, Brabant Open Air, dat, ja. gaat, dat gaat wel echt Ja, En, en ja. Dat, is, dat is groot. Ja, dat is groot. Hoeveel man publiek hebben we het dan over? Uh, 4.000. Zo, ik weet ja. niet. Maar ja. in ieder geval uh, ja, het is wel grappig, want eigenlijk ken nog bijna niemand mij. Nee. En ik sta wel op mainstage. <laughs> Dat is wel dus, uh, ja En ja. na mij komt Bluff en Het oh. Poets. Want even, even kort iets meer over jouzelf. Je ja. bent 21? 24, 24. Ja. schat ik je jonger. Uh, en, en nog in de opleiding? Ja, ik zit in mijn laatste jaar, dus ik Van studeer in juni af op de Rock Academie. Singer songwriter. Uh, nee, mijn hoofdvak is uh, vocals. oké okay. Ja. Maar je schrijft ook liedjes. Ja. Dus dat ben je wel degelijk. Uh, en, en, ben je meer een nachtmens of een dagmens? Uh, ik ben een nachtmens, maar ik slaap altijd s'nachts. Oké, okay, <laughs> maar je, je staat hier dus vrij fris en fruitig. Ja. Maar oké, okay, hartstikke goed. <laughs> um, um, jullie gaan een nummer voor ons spelen. Welke ja. is dat? Nou, we beginnen met It's Okay. It's Okay. En en, uh, zeg daar iets over. Ja, het gaat er eigenlijk over um, dat uh, als er een. Iets naars in je leven gebeurt. dat je eigenlijk dat kan zien als uh, cadeautje. En dat, uh, dat het uiteindelijk toch allemaal weer goed komt. Nou, dat vind ik een hele bemoedigende ja, boodschap. It's okay. Isabella mee met It's Okay. Hoor, echt ja, ik word er helemaal vrolijk van. De zon gaat hier echt uh, uh, op in de studio. Ja. Niet alleen trouwens vanwege jullie muziek, maar de, de lichttherapielamp van Twan Schoutens heeft ook een, een 220 volt gevonden. En, uh, en dan wordt het hier wel even een lekker stukje licht. Maar ik moet wel zeggen, Twan, zodra ik met mijn ogen erin heb gekeken, moet ik even weer drie seconden schakelen voordat ik mijn presentatieteksten kan lezen. Dus ja. dat doe ik niet uh, te veel. Um, uh, hoe omschrijf je muziek trouwens Isabel? folk hè folk yeah. folk, pop? folk pop pop ja, ja. ja. ja. ik vind dat heerlijk nou dat Hartst, is hartstikke goed fijn ja zo meteen meer van Isabella mee goed Tilburg rules <lacht> nou ja <lacht> <lacht> <lacht> allemaal in Tilburg nou jij, ja, ja, ja, ja ja behalve Sebastian oké okay. nou 013 in de house zeg maar dus licht in de nacht Twan. Ja. Um, daar uh, hebben we het vanaf, vannacht over. En uh, trouwens, u als luisteraar kunt erover meepraten. Uh, bent u ook zo blij dat het eindelijk weer langer licht is? Um, en, en, en dat de nachten korter worden? Dan, uh, dan kunt u erover meepraten. Um, of heeft u juist vragen over hoe u uw voordeel kunt doen met licht... lichttherapie en dergelijke? Of bent u uh, uh, net als uh, een juist iemand die, uh, die juist zo hecht aan de nacht... en die eigenlijk een beetje uh, in de mineur is... omdat het allemaal steeds lichter wordt... Nou, uh, mail kan, nachtapst.io.nl. Twitteren kan ook, hashtag dit is de nacht. En, en bellen, dan komt u in de uitzending 0800 Met even deze regieaanwijzing dat ik niet in staat ben om u voor te spreken. Dus ik, ik gooi u gewoon in de uitzending zodra het kan. En u moet maar even geduld hebben. De techniek laat het helaas even niet toe uh, om, uh, om het gesprek netjes aan te nemen. Waarvoor excuses. Twan. Ik ook oh, kijken. Tegelijk zijn er uh, bellers die, uh, die reageren. En uh, hoppa, 1, 2, 3. Uh, even geduld, bellers. Ik ga eerst even naar Twan. Blijf hangen. Um, twan. Ja. Lichttherapie. Um, dat kan mensen helpen met winterdepressie. Um, maar het kan, je doet er meer mee. Want jij begeleidt ook topsporters. Ja, klopt. Zoals? Ja. Uh, ik heb. Um... Mensen als uh, Pieter van der Hogeband, uh, Marleen Veldhuis en Sven Kramer en, en, en Irene Buust en een hoop wielrenners en turners... heb ik uh, begeleid uh, met uh, lichttherapie om uh, hun slaapbaakritme te verbeteren uh, bij uh, het probleem dat ze hadden bij het reizen op lange afstand. Jetlag. Oké. Okay. Jetlag is een uh, slaapbaakontregeling en die... Uh, uh, het komt, uh, dat komt, wat als mensen gaan reizen, inderdaad, dan ga je naar een andere tijdzone toe. En dan uh, zegt jouw biologische klok in je lichaam, het is uh, als je vertrekt 12 uur. En uh, uiteindelijk kom je ergens aan uh, op met uh, bijvoorbeeld een peking en dan in één keer zes uh, uur uh, s'morgens. Ja. En dan uh, ja, zegt je lichaam nog dat je, dat je al lang wakker bent en daar staat net iedereen op. Dus dat hele slaapmaakritme gaat helemaal uh, over stuur. En met behulp van licht kun je dat, uh, dat uh, die jetlag in feite heel erg tegen gaan. Ja, maar dat werkt dus zo snel ook. Want die sporters zijn natuurlijk vaak maar voor een weekend ergens en dan reizen ze alweer door. Uh, dat is niet de kwestie van, dan moet je dan een week volhouden en dan pas gaat het werken. Dat werkt eigenlijk meteen. Nee, niet helemaal. Um, ik moet even iets eerst uitleggen over je, over je slaapmaakritme, hoe dat werkt. Um, mensen zijn dus dag die overdag wakker zijn en, en nachts slapen. Uh, en je slaapmaakritme die is wel uh, enigszins flexibel. Dus je kunt wel uh, ongeveer twee maximaal 2,5 uur per etmaal kun je verschuiven. Um, en dat heeft te maken met, um, met inderdaad de stand van je biologische klok. Uh, stel voor dat je naar China gaat uh, en je wilt daar, uh, uh, daar is ongeveer 7 uur uh, later als bij ons. Ja. Wat je dan doet is vijf um, uh, dagen voordat je vertrekt, vijf of vier dagen van tevoren, dan ga je elke avond uh, een uur eerder naar bed. En je staat elke ochtend een uur eerder op en dat opstaan doe je met licht. Oké. Okay. Uh, lichttherapie als buiten de donker. Dan verschuif je het uur voor uur. Ja, dan schuif je het uur voor uur. En uh, als je dan vier of vijf dagen dat doet, uh, dan moet je uiteindelijk opstaan om één uh, om uur s'nachts. En uh, je gaat naar bed uh, zeg maar rond vijf uur of zes uur s middags. Ja. Dan heb je je ritme met een kleine vijf aan zes uur verschoven. Uh, dan moet je dus elke ochtend heel veel licht nemen en heel, elke avond steeds vroeger duisternis. En dan uh, schuift je ritme um, maximaal tot ja, ongeveer zeven, acht uur naar een uh, vroeger moment op. Maar dat, dat moet je er dus voor over hebben. Dus, de, ja. dus al voordat je op reis gaat, begin je al met het verschuiven ja. van het ritme. Ja. Dat doet Irene Wust ook. Dat doen, dat doen uh, bijna alle schaatsers en bijna alle wierenners... en turners en zwemmers in Nederland. En Zo. er zijn een hoop andere sporters. Dat, dat begint heel langzaam zeker uh, toch wel heel grote vormen aan te nemen. Omdat uh, er is aangetoond dat het ook daadwerkelijk ook heel erg goed werkt. Hè. Uh, de zwemmers kwamen in 2008 uh, in Peking aan zonder jetlag... Uh, en de, de schaatsers in 2010 in Vancouver kwamen ook aan zonder jetlag... na het volgen van deze, dit programma. Dus um, ja, uh, en, uh, je moet weten van dat een topsporter... het duurt bijna drie weken voordat je een jetlag helemaal kwijt bent. Zo. Uh, als je weet dat... Um, uh, dus dat is echt een aanslag op je, op je, op je, op je, je fitheid, je fysiek. Ja, hmm. ja bij, bij dus aanhalingstekens normale mensen uh, die voelen die jetlag natuurlijk ook. Hè, want dat, dat kost je een paar dagen vakantie in, in het ergste geval. Maar als je een topprestatie moet leveren en het gaat bijvoorbeeld bij het zwemmen op de 50 meter uh, uh, vrije slag, gaat over uh, een honderdste van een seconde tussen goud en zilver. Ja, ja dan ben je natuurlijk. Uh, dat, dat, maakt je, ook dat maakt het wel uit. Dan ja. maakt ja, ja. het uit, ja. Maar is het dan. Uh, um, uh, het klinkt haast als een soort van uh, lichtdoping? Ja, die term wordt vaker gebruikt. Ja. Ik vind het eigenlijk ook best wel een leuke term. Oh, wel. Ja, ja? Maar waarom? Omdat uh, met lichtdoping kun je nooit boven een grenswaarde uitkomen. Aha. Je kunt, uh, het is nooit ongezond. Nee, het kan nooit. Het, je, het is onmogelijk dat, het, uh, dat je door middel van licht. Uh, bijvoorbeeld zoveel cortisol aanmaakt. dat je boven een drempelwaarde uitkomt. Dat is, okay. dat is onmogelijk. En, en het is ook gewoon nooit ongezond voor je te veel licht. Ja, behalve als je natuurlijk nooit meer slaapt. Ja, nee. dan wordt het een probleem. Nee, het licht is altijd, Kijk, uh, daglicht is natuurlijk zonder meer het beste licht wat er bestaat. Ja. En als je dat niet is, kun je inderdaad met, uh, met lichttherapieapparaten. of zelfs met uh, dynamische verlichting in het plafond. kun je hetzelfde bereiken. Oké, okay, ja. En uh, um, nou ja, lichtdoping, je geeft dus die sporters die dat toepassen... op een bepaald moment een voordeel ten opzichte van andere sporters. Ja. Zo is het wel. Ja, absoluut, Ja, ja. ja. ja dat een... was het natuurlijk destijds ook met schaatspakken. Ik noem maar wat. Het was natuurlijk op zich ook niet slecht voor je gezondheid, maar dat is, of uh, ik bedoel de zwempakken, schaatspakken natuurlijk, maar de zwempakken die zijn natuurlijk weer op een gegeven moment dat is weer afgeschaft. Dat bocht niet meer, want het was oneerlijk. Ja. Speelt zo'n discussie ook met die lichtdoping dan? Nee, en dat gaat dat niet gebeuren. Nee. Nee, want het is een uh, nogmaals een methode waarbij je uh, nooit boven drempelwaarde uit kunt komen. Kijk, met die zwempakken destijds, die hadden een, een verhoogd drijfvermogen. Okay. Ja, het, was, het was afwachten wanneer je bijna op een surfplank ging liggen... om hetzelfde te bereiken. Ja, de ja. en, en dan is het, het einde zoek eigenlijk? Dan is het einde zoek. Dan, ja. uh, dan op een gegeven moment kun je net zo goed een, een, een rubberboot uh, nemen... om de, op, de, op te gaan zwemmen. Ja. Uh, en, en dat kun je natuurlijk niet sturen. Maar met licht uh, kun je nooit nogmaals boven die drempelwaarde uitkomen. Okay. dus licht is niet alleen uh, uh, voor mensen met een depressie, een, een winterdepressie, een heel, heel goed uh, probaat middel, maar ook voor mensen die regelmatig verreizen en, uh, en dus met jetlags te maken krijgen. Ja, ja. En, ja. en ook steeds... Kunnen, met... kunnen die zelf zo'n lamp aanschaffen en gewoon dat ja. op eigen houtje doen, ja, want dan, dan, ja. heb, dan heb je natuurlijk niet te maken met diagnostiek en zo. Nee, nee kijk, lichttherapie is, is in feite nooit gevaarlijk. Nee. Uh, maar uh, het, slechts het aanschaffen van de lampen heeft niet zoveel zin. Je moet ook een, een, een programma bij uh, bijvolgen. Okay. En op de website van onze stichting, hè, de Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid... Uh, staat hoe je zo'n programma kunt vinden. www.solg.nl voor de mensen die nu meteen benieuwd zijn. Ja, ja. daar staat uh, inderdaad uh, in verwijzing naar bijvoorbeeld uh, Topsport Topics. Dat is een uh, organisatie van, de, van het NSC NSF. En daar staat bijvoorbeeld zo'n uh, zo anti-jetlag programma op. Hoe je het moet gebruiken. Ja, ja. Um, uh, Ik zie even snel op je Twitter te kijken. Kijk, kijk dit weekend uit met de zon was, was een, een, een bericht uh, afgelopen weekend. En dan zeg jij, ja, veel zonlicht is schadelijk, maar te weinig ook. Klopt. Want dan wordt ja. dat is natuurlijk altijd met zon. Hè? Dan wordt er gelijk gewaarschuwd. Je moet niet te veel in de zon zitten. Maar dan. Uh, uh, dat is jouw uh, missie, om mensen vooral wel uh, in het licht te krijgen. Ja, in het licht en met name ook in het zonlicht. Waarbij je natuurlijk wel moet opletten van dat je niet zoveel aan uh, UV wordt blootgesteld dat je ook verbrandt. Nou, die UV is weer schadelijk. Die ja. UV is schadelijk, ja. Dus ja. je moet eigenlijk uh, gedoseerd zonlicht uh, consumeren. Ja. Ja. oké. Okay, nou, daarover zometeen meer. Um, er zijn nog genoeg interessante dingen te bespreken over, over lichttherapie bijvoorbeeld. Um, en ook over lichthinder, want daar heb je ook verstand van. Dat kan natuurlijk ook nog weer. Um, dat allemaal straks. Eerst maar eens even wat luisteraars. Goedenacht. Kom erin. Ja, ik spreek met Hans. Frans? Met Hans. Hans. Kijk eens aan. Ik wou dus zeggen dat ik dus een uh, echt nachtmens ben. Een echt nachtmens, want... Ik vind het overdags... Uh, uh, ik moet wel voorop uh, zeggen dat ik wel van de planten en de bloemen in mijn tuin ook overdags natuurlijk geniet. En van, van de dieren en zo, die ik zo splinders en alles en zo. Dat zie ja. ik overdags wel. Maar naarmate de avond komt en het wordt donkerder, dan vind ik het heerlijk... En uh, ik durf nou s'nachts niet meer naar buiten te gaan met de hond, omdat het uh, oh. best wel een gevaarlijke tijd is. Maar vroeger liep ik altijd met de hond buiten als het dan donker was, want dan was het overal stil. Heerlijk. Ik hou dus heel erg van de stilte. Ik vind hmm. uh, zo zomers, die, die drukke stranden, dat alles vol vind ik verschrikkelijk. Maar zo, de, de loop... zomernachten, hoe zijn de zomernachten? De zomernachten vind ik heerlijk. ja. Die zijn die dan weliswaar korter, maar die zei, dat, dan is het ook gewoon lekker... Uh, en dan kun je gewoon in je shirtje buiten lopen. En dat dan vind ik heerlijk. De zomer. Fantastisch, Naar toch? Dat daar, ook, aan dat, ook aan het strand en alles en zo. Ja. Maar ik vind gewoon... Uh, de, uh, ja, het is natuurlijk wel zo. Kijk, uh, ik ben nu 61. En in mijn werk moest ik natuurlijk altijd wel op. En, ja. uh, maar dan ben ik ziek geworden. En in mijn ziekte... Uh, ben ik dus, uh, kom je dus thuis en dan ga je echt op een gegeven moment merken dat je echt helemaal s'nacht leeft. Ja. ja, en dat, en dat is, is dus voor jou geen straf? Dat vind je heerlijk? Nee, dat was meer een straf voor mijn familie, want die stonden wel eens morgens aan de deur te bellen. En, uh, en daarom zei ik altijd, nou bel eens met de telefoon even voordat ze komt. Hm. Want ik ben altijd vrij laat natuurlijk op als je s'nachts uh, ja. erg laat. Ik ga pas om vier uur naar bed s'nachts. En ik vind het heerlijk s'nachts, de stilte, de, de rust, de... Ja. heerlijk vind ik het gewoon. Ja, en, uh, uh, want, uh, nou ja goed, die, die stilte vind je heerlijk, maar heb je nou niet, uh, want je dreigt wel om tekort aan licht te krijgen daardoor. Heb je daar geen last van? Nee, nee, nee, ik heb daar verder geen last van. Kijk, ik heb een, een, groot, een grote tuin, dus ik kom overdag natuurlijk wel, middags wel buiten en zo. Ik kom genoeg buiten, ik moet mijn tuin ook onderhouden en zo. Dus uh, dat doe ik, ik doe het allemaal wel. Ja. En, en net wat ik ook al zei, ik geniet van de vlinders, ik geniet van de tuin. Het is niet zo dat ik overdag niet geniet. Maar ik vind de nachten dus, uh, zelf veel prettiger ja, dan ja. de dag. Maar uh, even net even toan, uh, dat kun je dus prettig vinden, zo'n nacht. Maar uh, is, is het gevaarlijk om, uh, om vooral ja. s'nachts te leven als je gewoon verder gezond bent? Nee hoor, nee, het is niet gevaarlijk. Nou, ik ben dus niet ja. gezond hoor. Nee, ook, ook maar. Ik, ik heb dus wel kanker gehaald en zo. En daardoor okay. ben ik thuisgekomen. Ja. Maar dat was, uh, toen ik dat kreeg... Maar dat werd... heeft verder niet met licht of gebrek aan licht nee, te maken? Dat toen nee, dat werkte ik nog gewoon en zo. Dus... Maar Twan, het is niet, niet ongezond per nee, se? Nee, wat, wat heel veel mensen uh, hebben is... Uh, je, hebt, je hebt ochtendmensen en je hebt avondmensen. En daarnaast heb je nog een hele grote groep die er tussenin zit. Uh, wat je vaak ziet is dat, uh, dat uh, als je jong bent, dan ben je... Hè, als je nou echt kind bent, dan ben je ochtendmens. Word je uh, adolescent of puber, dan, dan word je heel langzaam zeker. De meeste mensen worden een avondmens. En naarmate je ouder wordt, word je weer langzaam ochtendmensen, ja. dus Niet bij iedereen ja. overigens, maar wel bij de meeste. En, ja. en daarnaast heb je nog steeds de, de uitgesproken avondmensen. En als ik u hoor, mevrouw, dan denk ik dat u echt een avondmens bent. U gaat er waarschijnlijk heel laat in en gaat er heel laat uit. Ja. Ja. Uh, en dan nog kun je in de middag, hè, want dan zegt u van ik ga maar in de tuin werken, kun je nog meer dan voldoende daglicht opvangen om toch uh, in ieder geval wat dat betreft gezond te blijven. Nou ja, want ja. Ho hoe laat ja. komt u eruit? Uh, uh, een minuut of één. Oh ja. Ja, dan heb je inderdaad nog genoeg, uh, genoeg licht. En dan ja. zeggen mensen om me heen, vind je dat nou niet erg? Nou, nou mis je de hele ochtend. En dan, maar als ik dan hier in mijn buurt kijk en zo... dan is het om tien uur overal hier al donker. Ja. En dan heb ik nog uh, zoveel uur te gaan. Heerlijk. Ja. En ik vind dat heerlijk gewoon. Ik ja. lees, we doen dingen. Ik luister ook naar uh, jullie, naar de nachtprogramma's. Nou, dat is dan ook weer een groot voordeel. Ik, ik zei vertellen, ja, want als je geen uh, nachtmensen had... dan had je ook geen, uh, geen luisteraars. Precies, maar. ja. Dus, dus ik verveel me nooit s nachts. Ja, oké. Okay. Nou, goed te horen. Dank je, dank je wel voor, uh, voor ja. het bellen, Hans. Ja, Als je dienst. Hè? Goed, oké. Okay. Blijf luisteren. Dan ja. gaan we door naar de volgende beller. Goedenacht. Hallo, zegt u het maar? Ja, zeker. Ja. Wat is de naam? Ronnie, Bro Ronnie Brooks. Hoe zou u? Ronnie, Ronnie Kijk eens aan. Ja. Gezellig. Ronnie, vertel. Ja, nou, ik werk al vanaf 2007, 1 januari 2007, elke nacht. En, en wat voor werk doe je, Ronnie? Ik ben chauffeur. Aha, vach, vach. Ik rij een kleine, kleine 8,500 kilometer per nacht. En waar rij je op dit moment naartoe? Ik, rijd, nee, ik ben nu wel terug in Nederland. Oké. Okay, maar... ik, ik rijd naar Duitsland, naar Kassel. Oké, okay, daar kom je ook nu net vandaan. En daar kom ik nou vandaan. En nu kan ik, uh, ben ik binnen en uh, reizen. Ja. Bij hans -Dee. En dan moet ik nog naar Mappel. Ja. En dan weer naar Vindel. Ja, en, en, en wat, heb je, wat heb je mee in de vrachtwagen? Expresspakketten. En wat zei je? Express Express. Pakketten. Aha, aha, pakketten, juist. Ja, ja. Maar dan rij je niet in een hele grote wagen, of wel? Nee, nee. En uit de klart was een bestelbus. Ah, oké. Okay. Hé, hey, um, uh, jij werkt dus veel s'nachts. Um, heb jij daar ja, last van? Al Het, uh, al altijd. Uh, maar heb Het jij echt... last van gebrek aan licht? Nee, over, overdag wel, ben ik. Ja. Maar, <laughs> ja. Uh, hoe laat word jij wakker? 4, 4, uur. Word, wordt het dan kritiek, Twan, als je om half vier, vier uur pas uh, de eerste zonnestralen ziet? Nee, nou, ja, en... dat is mooi ermee. Momentje, Ronnie, even naar, even naar Twan, die weet er alles van, dat is de expert hier in de studio. Nou, als, ja, ja, ja. als je dat uh, zeven dagen in de week uh, doet en dan elke, elke dag, dan zou dat uh, absoluut uh, ge, uh, ongezond zijn. Maar vaak is het zo dat mensen inderdaad een paar dagen nachtdienst draaien en dan weer een paar dagen vrij zijn. En dan weer een paar dagen nachtdienst. En dan uh, um, zie je dat er over het algemeen de mensen daar wel op zijn aangepast. Maar het is natuurlijk wel, nachtdienst is wel een, een vrij ongezonde situatie in feite. Want um, er is bekend dat wanneer mensen echt permanent een nachtdienst werken. Bijvoorbeeld zeven dagen op en zeven, uh, zeven dagen af. Wat, wat vroeger nog wel eens voorkwam. Uh, als je dat dertig jaar volhoudt dan blijkt het dat de levensverwachting bij mensen... gemiddeld zes jaar korter is als voor iemand die dat niet doet. Dat is best fors. Dat is best fors, ja. ja. En dat komt eigenlijk omdat er een, een, een ontreding is van je hormoonhuishouding. Het hormoon melatonine speelt dan een hele grote rol. Het is een nachthormoon, een slaaphormoon. En... Um, uh, en melatonine is ook een antioxidant. En antioxidanten zijn stoffen die zorgen voor herstel van allerlei lichaamsprocessen. Okay. En uh, de, men vermoedt dat um, die ontregeling zorgt voor dit soort uh, nare situaties. Ja. Uh, maar ook voor het feit dat mensen, bijvoorbeeld de kans op hart- en vaatziekten en het krijgen van kanker... is, is bijna 30% hoger bij mensen die permanent in nachtdienst werken... als bij mensen die dat niet doen. Zo, ja. Uh, Ronnie, reali realiseer jij je dat? Ja, ik realiseer me dat uh, geno uh, goed genoeg. Ja? Want iedereen, iedereen praat erover dat dat niet goed is. Maar? maar het... ik, merk, ik merk er niks van. Ik was nog geen ziek geweest. Nee. Ik heb me vorig jaar met de dokter gewoon een keuring laten, de, laten doen. zo groot, zo groot uh, uh, de medische check. Ja, dat is een oude hmm. ja. Maar er zijn natuurlijk ja? ook heel veel individuele verschillen. Ja. Uh, de ene is de gevoelige voor de andere. En uh, die cijfers die ik net noemde... Die komen uit een uh, groot Amerikaans onderzoek... wat al vanaf 1975 loopt. Ja. Waar meer dan 100.000 mensen aan hebben deelgenomen. Okay. Uh, en uh, die, die gegevens die zijn uh, nogal, uh, nogal hard. Ja, ja. Hey, maar uh, Ronnie, kom, kom jij echt geen enkele dag eigenlijk uh, voor vieren je bed uit? Of zijn er wel dagen bij dat je meer zonlicht ziet? Ja, en het weekend. Ah, oké. Okay, in het weekend wel. Zaterdag en zondag. Oké, okay, dat scheelt dan meer, want het onderzoek ging over zeven dagen in de week, geloof ik. Hè? Ja, ja. ja. ja. Oké, okay, nou, Ronnie, dan is er voor jou uh, nog hoop. Dan zie je gelukkig nog wel uh, enig zonlicht. <laughs> <Ja. laughs> Zeker nu de, de dagen <laughs> langer worden, wordt het na vier uur natuurlijk heb je nog aardig wat zonlicht uh, te pakken. Ja. Ronnie? Weet je, wel, weet je wel wat het uh, is uh, als het vroeg gelegd wordt? Wat zeg je? Als het... Oh, exact, als het vroeg licht wordt, vroeg licht wordt ja dan, dan heb je uh, eerder last van slaap als dat het uh, donker is totdat ja. je thuis bent. Oké, okay, dat is jouw ervaring. Ja, ja. ja. voor meerdere. Oké, okay. nou ja, dat is, dat is grappig, want het klinkt haast omgekeerd. Maar kennelijk zegt jouw lichaam dan dat het, is, het is tijd is om te gaan slapen. Ja. Oké, okay. ja. ja. Goed, Ronnie, dank voor het bellen. Een goede reis ja. nog verder en, uh, met de uh, expresspakketjes? Uh, Isabella, de grondjes, een de ja. lekker Ja, Ze staat alweer te ja. praten, of te Of ja. tra trappelen om te mogen te, uh, zingen. Dus uh, ja. ik zou zeggen, blijf luisteren. Dan, uh, ja, ja, doe Dan krijg je meer... Lekke, uh, lekker muziekie. Goed zo. Hey, goede <laughs> ja, reis, dank je. hè? Ja, bedankt. Een uh, prachtige uitzending aan nacht. Yes, dankjewel, Ronnie. Hello. Ik zie het helemaal Bye. voor me. Ronnie op de vrachtwagen en Isabella ermee, die hier vrolijke muziek maakt. En Ronnie die, uh, <laughs> weet je wel, lekker... Uh, Onderweg, vrolijk. Ja, goed. Isabel, wat ga je zingen? We gaan nu uh, de festival spelen. En ja, wat kan ik erover zeggen? ik nou, ik een en... nummer om iedereen even lekker wakker te schudden. Is, is het ook typisch een festivalhit, zeg maar? Ga je die straks bij Brabant Open Air? Wordt dat, zeg maar, de meezinger? Ja, nou, het is de, de opener. De zeg maar. opener, ja. Het is altijd de opener van okay. de set. Dus, uh, ja. ik, ik zou zeggen, doe je ding. Dan praten we zo meteen even nog wat verder over je muziek. Heerlijk. Wat een sfeer, hè, gelijk. Vind ja. je niet, Twan? Ja, absoluut. Dit is wel. Dit is echt feesten. Ja. Feest, feestmuziek uit Tilburg. Ja. Jullie hebben helemaal de tijd mee ook, hè, met die folk. Ja, gelukkig. Het is, echt, het is, helemaal, het is helemaal terug, gewoon. Ja. Wat, wat, wat, wat zijn een beetje je voorbeelden, Isabel, als het gaat om de, om de muziek? Um, ja, sinds uh, ik Man voor het ontdekt heb... Ja, ik wou zeggen, daar doet dit me wel veel aan denken. Ja, toen is eigenlijk wel... Uh toen ben ik heel veel van folk gaan houden en uh, toen uh, is ongeveer een jaar geleden Rolf erbij gekomen die op banje speelt en sindsdien is eigenlijk de sound van de band ja nou want die omhouden. is wel heel bepalend ook hè in deze sound. Ja, ja ja ja en wanneer wanneer was dat dat je Mumford and Sons ontdekte twee jaar geleden denk ik oké okay, echt zo kort geleden nog Zoiets. maar wat wat, wat maakt ja, ja. je daarvoor dan voor muziek uh, ja, het was heel breed. Uh, veel Jason Rash, eigenlijk. Oh ja, dus die, okay. Dat vrolijke, zeg ja. maar, dat vind ik ook nog steeds heel tof. Uh, maar ook Kings of Lean. Mm -hmm. Maar Pink Floyd vind ik ook heel gaaf. Oké, okay. nou, <laughs> dat heel, van alle markten Het is heel breed, ja, ja. maar. Oké. Okay. Ja, zelf vind ik het het leukste nu om inderdaad die folk. Dit is echt, dit is, hier ben je thuis gekomen, zeg maar, ja. muzikaal. Dit is, ja. dit is waar het verder gaat. Ja. ja. Uh, want. Um, Even iets meer over jouzelf. Uh, uh, hoe lang is het geleden dat jij jezelf ontdekte als muzikant, als, als liedjesschrijver? Um, ja, ik begon echt serieus met liedjesschrijven toen ik aan uh, mijn studie begon, dus aan de rockacademie. Dus ja, maar daar begon is... je natuurlijk als zangeres, dus, dus je mm -hmm. deed toch iets met zingen? Ja. Oh, ja, ja, zingen dat doe ik eigenlijk al heel lang. Ja. Uh, ja van de, mijn, mijn moeder is zelf uh, zangeres. Ah, kijk. Van vroeger nog heel lang geleden. Je hebt nou, het ja. met de paplepel ingegoten gekregen? Um, ja. Weet je wel. Ah. En, en muziek? Gitaar? Uh, ook sinds ik uh, aan de rock ging studeren... dacht ik van ja, ik wil liedjes schrijven en ik wil uh, gitaar spelen. Nou, dus toen heb je dat <laughs> eigen gemaakt. De, ja. Daar krijg je ook les in op school, gitaarles. Um, nou, niet echt. Oh. Maar uh, je kan wel gewoon aan je collega's, studenten vragen voor les. Dat heb je dan toch recht snel ja. gepakt? Ah. Als je pas zo laat begonnen bent. Ja, nou ja en er staan, op YouTube zijn ook altijd heel veel... Uh, How to Tutorials, play. Tutorials, ja ja, ja. ja, dus dat is uh, wel e, handig. Maar piano speel je ook, toch? Ja, maar de, ik gebruik de piano eigenlijk meer om uh, songs mee te schrijven wel eens. Oké. Okay. Maar in de band speel ik eigenlijk geen piano. Nee, nee. oké. Okay. Dat is meer uh, wel heel handig. Ik speel zelf ook piano en gitaar. Ja. Vanuit piano ben ik gitaar gespeeld. En oh, het helpt mij ja, enorm ja. om muziek te begrijpen. Te begrijpen waar akkoorden liggen. en. en, en heb ja. je dat ook? Ja, voor de piano. Ja, ja dat is heel fijn. En andersom, je, want op de gitaar zie je wel grepen. Uh -huh. maar, maar ja, waar, waar die noten liggen. Ja, bij piano zie ik dat altijd vormen. Ik doe altijd maar wat. Ja. En dan oh. vaak, schrijf <laughs> ik, ja, vaak schrijf ik ook een uh, liedje. En dan zijn het eigenlijk meer van die kampvuurakkoorden. En okay. uh, Bram die studeert dus uh, wel gitaar aan de rockacademie. Ah. En die maakte dan altijd super supermoois van. Dan denk ik, ah... Hij breekt het ja. aan een hoger niveau. Ja. <laughs> het, het, het muzikale genie. Ja, precies. <laughs> maar de liedjes zijn voor jou. Ja. Textueel ook. Ja. Um, uh, uh, waar gaan jouw meeste liedjes over? Ja, eigenlijk ja, misschien heel cliché. Maar gewoon over de dingen die, uh, die gebeuren in mijn leven. En die dingen waar, die ik voel, die ik meemaak of die ik vroeger meemaakte... Waar ik nu misschien nog dingen over voel. En hoe is dat dan voor de festival? Ja, de festival was eigenlijk uh, een van mijn eerste nummers die ik schreef om in die folk sound te komen. En de festival gaat een beetje over... Uh, ja, ik, als, ik hem, als ik hem voor me zie, stel ik zie er een, een videoclip voor me of zo bij. Dan zie ik ook echt een beetje zo'n heel raar circusachtig festival met, met rare mensen. Maar dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt, weet je wel, hoe je bent. Het, is gewoon, het gaat gewoon om het samen zijn en om het, om het plezier. Oké, okay, dus zeg hebben buitenkant binnenkant. Die, die, yeah. die, die, die twee kanten van het leven. Ja. Yeah. Oké, okay, nou, zometeen <laughs> uh, na uh, wat is het? Vier uur, na het nieuws van vier uur uh, gaan we meer horen van jullie. Meer muziek van Isabella mee. Want jullie zijn nog lang niet klaar. Jullie ja. hebben nog veel te veel zin in, dat zie ik zo. En we gaan de lichttherapielamp ook maar weer even aanzetten, want die is uitgevallen. Hoe komt het nou? Oh, de timer die eruit uh, ging. Oh. Daar, ook, oh, ik, ik moest dat knopje gewoon nog veel verder uh, ronddraaien. Waar zeggen? ik je hier al half in slapen. Zo zien nou maar weer. Goed, ook uh, het was Gouders, dus zometeen meteen dus na vieren nog bij ons te gast. En we praten gewoon verder over licht en donker. En als u mee wilt praten, kunt u bellen 0800-1121. 0800 1121. 0800 -112, in Twitteren, hashtag dit is de nacht. Mailen eo.nl. Blijf luisteren, zo meteen na vieren dus meer van Dit is de Nacht.